Lars Militzen met het NOS-journaal. Wat Iran betreft is er op dit moment geen sprake van een wapenstilstand, zegt buitenlandminister Arachi. De Amerikaanse president Trump verkondigde eerder vannacht dat Israël en Iran het eens waren geworden. Er is nu geen overeenkomst, zegt Arachi op sociale media. Hij voegt eraan toe dat Iran de aanvallen zal staken als Israël dat ook doet. Israël heeft überhaupt nog niet gereageerd op de berichten over een mogelijke wapenstilstand. In Berlijn zijn twee mensen omgekomen door een storm. Ze waren allebei omgekomen door opvallende bomen. Ook raakten meerdere mensen gewond, van wie sommigen ernstig. Volgens de Duitse Weerdienst zijn er windsnelheden gemeten tot 108 km per uur. De brandweer riep de noodtoestand uit en kreeg in anderhalf uur tijd meer dan 500 meldingen. Vanwege de storm lag ook het treinverkeer deels plat in en rond Berlijn. Demissionair de minister Keizer van Volkshuisvesting neemt verschillende adviezen over om sneller en goedkoper woningen te kunnen bouwen. Het heeft ze gemeld aan de Tweede Kamer. Bouweisen worden versoepeld. Zo mogen plafonds en deuren wat lager zijn, trappen wat steiler en ook worden de eisen voor geluidsoverlast, daglicht en ventilatie versoepeld. Architecten en de vereniging Eigen Huis zijn kritisch. Ze vrezen dat de maatregelen ten koste gaan van de woonkwaliteit en de veiligheid. Oranje onder de 19 heeft zich geplaatst voor de finale van het EK. De Nederlanders versloegen Roemenië met 3-1. Die finale is komende donderdag. Nederland speelt dan tegen titelvoordeliger Spanje. Dat won de afgelopen avond met 6-5 van Duitsland. Het is voor het eerst sinds het eerste EK in deze vorm in 2002 dat Oranje de finale haalt. Het weer later vanochtend, laat de zon zich vooral in het zuiden zien. Daar wordt het 25 tot 26 graden in de rest van het land bewolkt met in het noorden regen. Daar komt de temperatuur niet boven de 19 graden. Woensdag wordt het een warme dag met vooral s'avonds buien. Dit was het NOS Journaal. Wouldn't you know?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 Vandaag staan, schat. Maar jij hebt veel meer waard dan dat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 Waar dan dat, Ik zie je op z'n dag staat, schat, maar jij bent veel meer waar. ZANG Vaag yeah. je.